Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeesters willen dat het kabinet goed nadenkt wat er moet gebeuren met de avondklok. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat als de avondklok volgende week wordt ingetrokken... het kabinet die maatregel een paar weken later niet weer van stal kan halen. Dat zou voor het draagvlak en de naleving problematisch worden, zegt Bruls. Verder heeft het Veiligheidsberaad twijfels bij de mogelijke opening van winkels om bestelde producten af te halen. Dat kan volgens Bruls tot onduidelijke situaties leiden. Vandaag praat het kabinet over de coronamaatregelen. Vanavond is er een persconferentie. Twee op de drie ziekenhuismedewerkers in de acute zorg hebben hun tweede coronavaccinatie gehad, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Sinds afgelopen woensdag hebben 26.500 medewerkers hun tweede prik gekregen. De rest van de week volgen er nog ruim 13.000. Het gaat om medewerkers van de IC's, de spoedeisende hulp, covidafdelingen en ambulances. De Nederlandse winkels hebben vorig jaar, ondanks de coronacrisis, bijna 6% meer verkocht dan in 2019. Blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de verschillen zijn groot. Zo hadden bouwmarkten een topjaar met een omzetgroei van 20%. Ook supermarkten deden het goed. Maar kleding- en schoenenwinkels kregen grote klappen. Hun omzet kelderde met bijna 20%. Iran heeft nog eens herhaald dat het land niet werkt aan een atoombom. Gisteren zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... dat Iran misschien al over een paar weken het benodigde materiaal heeft ontwikkeld. Maar de Iraanse minister Zarif zegt dat Iran daar helemaal niet naar streeft. Als we het hadden gewild, hadden we al een atoombom kunnen hebben, al dus Zarif. Het weer... In het noorden ligt de vorst met kans op gladheid. Overdag vanuit het zuiden regen. En in het noorden sneeuw. Het wordt dan 1 graad in Groningen tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Francis' girlfriend came across the needle and soon she did the same at home Now I'm still breathing, yeah, yeah You There's a fight 6.9. F FM this ride